Casper Meijer met het NOS Journaal. In Soesterberg woedt al sinds het begin van de avond een zeer grote brand in een bedrijvencomplex. De brand begon in een garagebedrijf en is overgeslagen naar meerdere nabijgelegen meubelzaken. Onder andere de Leenbakker en een kringloopwinkel zijn niet meer te redden. De brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle... en verwacht nog de hele nacht met blussen bezig te zijn. Het blussen wordt bemoeilijkt door een gebrek aan bluswater... De Franse regering zet de nieuwe coronamaatregelen door, ondanks de protesten de afgelopen dagen. Volgens de regering zit Frankrijk in de vierde golf van de coronapandemie en kan er een nieuwe variant opduiken als het virus te veel blijft circuleren onder de bevolking. De maatregelen waar het om gaat zijn onder meer een verplichte inenting voor zorgpersoneel. Afgelopen weekend waren er in heel Frankrijk meer dan 100.000 mensen op de been om te demonstreren tegen de maatregelen. Bij een zelfmoordaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn zeker 35 doden gevallen. Ook vielen er tientallen gewonden. Op het moment van de ontploffing was het druk op de markt. Mensen waren inkopen aan het doen voor het islamitische offerfeest. De aanslag is opgeëist door terreurgroep IS. Het is de derde keer dit jaar dat in deze dichtbevolkte wijk een bom op een markt ontploft. Nederland was vorig jaar opnieuw de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wereldwijd staat Nederland na Mexico op nummer twee. Vorig jaar is vanuit Nederland voor ruim 2 miljard euro aan bier geëxporteerd. De VS is de grootste afnemer van Nederlands bier. Ruim een derde van de export gaat die kant op. Opvallend is de groeiende populariteit van alcoholvrij bier. Ook daarvan exporteert Nederland steeds meer. Het weer, vannacht koelt het flink af met minima tussen 9 en 13 graden. Komende dag opnieuw zomers weer met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Die Face down, She ain't see the stars in the race So then she got in that motherfucker had her face down Got my tight, got my tight, my sweetie Go be wifey if she freaky I love a night, blow her money like Monopoly I'm a dog, kill a kitty, no apologies I know that you wanna get crazy, crazy Shawty, take it slow, then, chitty, chitty Come on, baby, be my jelly Hey, baby, let me see it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 Looking like a snack, looking like a whole meal Gucci and Chanel with your red bottom heels Ice drip, like Bonnie Barney, Jack and Mirirani shotty bad She my divani, Miss Light it up from Hollywood, to Mohali. Tessher and Darulo, it's a worldwide party I know that you wanna get crazy, crazy shotty take it slow, then shit, trippy. Come on, baby, be my jelly, baby You know what I'ma say Hey, baby, let me see it Jelly, baby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 Dus je Coucou pour moi m Je veux le bifton, pas de beau pas de... Chéri coco, veux ma photo Fais moi m mm -mm. pas de beau Appelle-moi Catalina mais à mm -hmm. T'aimes Quand chez moi, je le sais bien, je le sais mm -hmm. mm -hmm. Appelle-moi Catalina mais à mm -hmm. Pour qui tu te prends joie en toi tout déboule Le boulet trotte dans l'air Il est toc toc Est-ce que tu pourras m'étonner Je sais pas si tu en rêve me parle pas, to be the code code De quoi capable, yeah, yeah, yeah Je vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans yeah. rien Y'a yeah, que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire Où est mon vaisseau père j'aimerais toucher Laille le ciel Je suis young, young, young, young, young, young, chérie, tu sais Chérie Coco, fais-moi hum mm hmm Je veux le bifeton, pas de beau Chéri Chérie Coco, fais ma photo Fais-moi, mm, mm, pas de bobo. Appelle-moi Katalé, améa. Mm. T'aimes doucher, moi, je le sais bien, je le sais. Mm. Appelle-moi Katalé, améa. Mm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout débrouille. Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Ton ziens, man, je m'en vais. Pas de retour, je m'en vais. Non mais de quoi je me mêle? Je veux de l'air, avec toi, je m'en vais. Alors de quoi que je me mène, tu fous la merde, non y'a pas, e mm. mm -mm. pas de pepin pop Chérico, fais-moi fais hum mm Chérico, -mm, je veux le bifton, pas de beau tout Chérico, faut ma photo Fais-moi, pas de beau A peine mm ma -mm. cataléa, mais àime toucher moi, je le sais bien, je me sais bien. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhift.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 Terwijl ik nu alleen maar denk: zij is in mijn wereld. Zeg me wat je moet dan, wil dan, wil stil Zeg me wat je dan, wil dan, wil stil Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 ik heb al dagen niet geslapen vergeten. Ik ben al lang onder de geest aan mijn bezeten. De waan komt niet op als jij er niet meer bent. Ik moet toman op contrachop, de tequila. Pa que se dilate una pufila. Yo quiero verte bien, todo el cuerpo. Que esta noche quei te daro muerto. Ik weet dat ik er niet anders voor je kon zijn. Als ik zonder jou ga, ik dood van de pijn. Op die eerste dag was ik zo verzwakt. Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet wat er van plan Porque sinceramente, al recordarte, si tú no salas soledad al combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. I've been slept or forgotten days I'm a wonder and I'm not sure Don't make all my problems if you're not here anymore Baby, a do a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 Voya, Que en loquecer. Ik jou. Om te zeggen dat ik het allereerst van je houd. Porque, sinceramente, recordarte. Si tú la combate. La luna no sale, si no te vuelva a ver. niet geslapen vergeten. ben Giant Eat Weevee. CFM met een half letter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerlicht.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 Through you <laughs>